Op het circuit van Silverstone in Groot-Brittannië... hebben 964 Ferraris een wereldrecord verbroken. Nooit eerder waren er zoveel van de Italiaanse auto's op één plek verzameld. Uit heel Europa waren liefhebbers naar Groot-Brittannië gegaan om mee te doen. De organisatoren hadden er negen maanden over gedaan... om alle deelnemers bij elkaar te krijgen. Op het ruim vijf kilometer lange circuit... reden de auto's voorzichtig bumper aan bumper. De kolonne werd aangevoerd door Formule 1-rijder Felipe Massa... De oude record stond op naam van een Japanse Ferrari-club. Die wist in 2008 490 auto's bijeen te brengen. Het weer, vanuit het westen meer bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Overdag bewolkt en af en toe wat regen. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog en is er ook zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A28 Utrecht naar Amersfoort is tussen De Uithof en Den Dolder de rechterrijstrook dicht. Naar verwachting is de weg over een half uur vrij. Dit was de verkeersinformatie. Dit is radio 1. Bouwend. Zondagnacht.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 Uh, welkom bij de Echte Jan, de radio Show van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En nee, ik ben Jan Levenskerk. Wilt u heb je op je echtejan.nl.nl. op Twitter is natuurlijk Echte Jan. En je kunt natuurlijk inbellen voor de Echte Jan. radiospel. En het gratis telefoonnummer is 0800 1121. Ik raal En gaat helemaal niet raal. trouwens. En natuurlijk voor wat een geleuter. in de stelling van vanavond is. De verkiezingsuitslag betekent het einde van de PVV, Jan. Oeh, nou, een echte Jan, dat ben je. dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus moet er een nieuwe Kamervoorzitter komen. En roep jij dan weer gelijk dat het een halogtoon moet worden uit het oog. Punt van bijzonder positief discrimineren. Zoals de onvermijdelijke PVDA, Adrie Duivenstein. de Benen ontzettende Johan Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Laten we nog even gaan kijken wie deze week... Echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, er is maar één man, de, de winnaar van deze week. En dat is onze enige echte, Margrette. Ja, ik ben natuurlijk uh, ongelooflijk tevreden en blij... Ongelooflijk tevreden. En ja, hij, de man ja, die ja. met moeite Rieten voor zich af kon schudden. Haalt u gewoon even 41 zetels binnen. Raakte nooit in paniek, ondanks de opkomst van de badmuts op links. En heeft achteraf gezien. Natuurlijk de juiste toon gehad. Hij heeft het fantastisch gedaan. En god wat zat ze pak goed. En zijn partij op sleeptuin genomen. Na een klinkende overwinning. Rutger. Ru hoe heet die... Rutte. Rutte is Wering. Rutte is onze premier. Lang leven de VVD. Of mag ik dat niet zeggen? Moet ik opnieuw. Maar wel, jongen. Ze zei, zei, doe jij, dat speelt me op, kerel. Hé, koppie. Uh, Mark He? Rutte, een echte Jan. Echte Jan, hoor. En, en, en nog zo'n winnaar, Hero Brinkman. Helaas, door het geweld van de twee grote politieke partijen is ons programma, ons goede programma, verondergesneeuwd. Helaas. <laughs> Hero. Hij kon eigenlijk alleen maar winnen, maar toch verloor hij met Spanningboekpartij. Hij haalde precies 0,07%. En het zou makkelijk drie kunnen worden. En hij is ook zijn nummer twee nog weggerend van de, van, met, met de slaande deuren van de week, Jan. Ja, dus hij, één hij grote band. Ja. De UVA-partij kreeg meer stemmen. Zelfs in het dorpje waar hij woont, stemde het met twaalf mensen op. zijn vader, zijn moeder en nog wat neefjes en nichtjes. Zonde hoor, want Gerald was wel altijd een goede vriend. En gezellig op de borrels in Nieuwpoort. Ja, het zal, het zal wat rustiger zijn. Het zal aanzienlijk rustiger ja. worden met Nieuwpoort. Maar moet je ongelooflijk hebben, want hij dacht toch echt dat hij een klapper ging maken? Tenminste, dat hij zijn baan zou behouden. Die zit nu thuis bij moeder de vrouw en meer de middenbeentje. Ja, maar verpletter tussen de twee mastodonten. arme ah, hero. Ja, ik vind het een beetje gelul. Ja, ik ook. Oh, nou ja, goed. Johan. Maar in ieder geval, uh, uh, Johan, yeah. ah, dacht dat dacht maar. hij wel. Oh. Ah, oh. oh. wat we nu gaan doen is een beetje ah, oh. oh. Jolanda Sapoei. De wonden likken, want dat zou moeten gebeuren na zo'n klap. En nou, ik heb besloten zelf om door te gaan als partijleider. Nou, dat is toch netjes dat je dat zelf hebt besloten. De baas van het lieve meisjespartij GroenLinks heeft nog maar vier schamele zeteltjes bij elkaar. Maar goed, Sapoei heeft dan ook gewoon alles bijzonder uit de klauwen laten lopen. Hysterisch de meisjes als gevolg. Jolanda die blijft zitten waar ze zit. En waarom? Dat weet alleen Jolanda Sap. Ik snap er geen reet van. Dan heb, je toch, dan heb je toch redelijk de boel naar de kloten geholpen en dan zeg je... Ik heb er lang over nagedacht en uh, ik heb ja, met mezelf ja, maar, gesproken. Maar, maar, maar, ja, iedereen, en ik, hey, maar Jan, het zal toch te maken hebben dat ze nog hoopt om regeringsdeelname... en dat ze dan nog de verkiezingsverlies kan verzilveren? Als je en, weet Ik weet veel, dat zeggen ze nee, de Maar mens. wie zou er met En als, dan dat, als dat dan niet lukt, dan flikkeren ze er alsnog uit. Maar wie gaat wie, Mark nee, Rutte gaat nee, toch niet met, met, met Andy nee, en, en die badmuts nee. en dat kopje groene tijden en, in één kabinet? Misschien vindt ze stiekem toch nog iets heel erg moeilijk ingewikkelds over links. Nee, helemaal niet, Jan. ik word hier zo kwaad ik van. Ik word er ook heel kwaad van. Jolanda Saab, een enorme johan. Ja. nou, de hond. Nou, in de, in de enquête van deze geval is dat meer dan 4000. En dat is gewoon een representatieve afspiegeling van de Nederlanders. Het is gemeen! Het volk heeft gelogen tegen hem! Een... Ah goud. Er klopt toch geen ene malle moer van die peilingen. Ze waren allemaal niet best, maar er was nog eentje nog fouter dan de rest, Jan. Dat was toch echt wel die van Maurice. God. En achteraf zitten te muiten. Nee hoor, ik heb met de 4000 Nederlanders gevraagd. Oh, oh, oh, Ik had gelijk. De verkiezing was fout. Ik had gelijk. Ik wist hoe Nederland in elkaar zat. Niet de verkiezingen. Zoiets. Wat zat hij ernaast? Brrr. Ongelooflijk! Marie, zou er mee op? Ja. <coughs> Wat ja. is het. Ja, Johan. Dat dacht ik wel! Echte Jan, of Johan, echte Jan! Nou, hoed, hoed, hoed, hoed, hoed. Of Johan, echte Jan! Of Johan, echte Jan! Of Johan. Dat was hem. Onbaatzuchtig als hij is, gaf hij een carrière als popster met zijn band. No holding back, op. <tied> Om andere artiesten een succescarrière te verzorgen. Ja. Als manager en als plugger. En dan moet je denken aan ex als Kees, ja. Volumia en Herman Brood. Geen kleine jongen dus. En toen had nog niemand van Idols gehoord. Ik ben nou aan het schreeuwen, zeg ik. <laughs> welkom voor onze hoofdgast van vanavond, dames en heren. Henk Jan Smits! Hey! hey goedenavond, die, goedenavond. Jongen. Henk Jan Smits, wat leuk dat je er bent. En nou, vindt het jongens ook. Nou ja, je hebt ook wel wat tijd over de, la, hè, de laatste. Gij reet te doen. Je bent eruit geflikkerd, hè, bij SBSS van ja, de dat ja, handen. Dat dan weer niet, maar... Uh... Niet? Nee, ik had zondagnacht nog niks te doen, dus ik ben heel blij met jullie. Nee, maar je, je, er staat in het nieuws hoor, dat je je baan kwijt bent. Dat weet je nog zelf niet. Ja, oh. dat weet ik wel. Dat oh. is, uh, maar dat is iets anders dan eruit geflikkerd te worden. Want dan uh, was ik waarschijnlijk vanavond niet gekomen. Dan had ik uh, thuis liggen janken. Nee, oh, je, je hebt je je, je, niet zelf je, zelf je je gram kunnen halen. Dat is dit ook, je... ja. ook gekund, ja. Gram halen Nee, Nee, maar dat, uh, de, geen, geen zin uh, eruit oh. geflikkerd, maar wel er vanaf. En dat is... Uh, in mijn ogen niet zo negatief. Jullie hebben met elkaar, elkaar besloten om niet verder te gaan? Nou, zo, zo zeggen ze dat dan ja. Uh, ja. Uh, uh, zij kwamen met. Uh, na, la, la, uh, meteen nu weten? Ja, ja, ja. We oké. Okay. Zijn we eraf? Kunnen okay. we gewoon verder met de uh, toekomst uh, zo? Precies. Ja. Dat is, uh, terugkijken heeft uh, nee, sowieso nee. niet zoveel zin. Maar goed, even terugkijken. Uh, het laatste wat ik had gedaan was. Het zullen je ouders maar zijn. Dat vond ik heel erg leuk. Ik zei dat soort programma's wil ik maken. Ja, nou, dat hadden ze dan. Nou, of ik kwam met programma-ideeën. En vonden zij niet leuk, of zij kwamen met programma-ideeën... Dat, dat ik dacht, dat heeft niks te maken met waar ik nu mee bezig ben... in mijn hoofd en in, in mijn activiteiten. Dus eigenlijk was er geen match meer. Ik heb vijf jaar met heel veel plezier gewerkt... en het nieuwe profiel zou een andere kant op gaan. En nou ja, ik zie dat sowieso nog niet zo gebeuren. Maar uh, lang verhaal kort... Uh, ik ben weg daar. Het nieuwe nou. profiel, dat is de sterren springen van een duikbank. Nou, nou ja, ik wou er niet over beginnen. Maar inderdaad... Nou, dat dan gaan we, we nog uitgebreid <laughs> <praten slechts door. laughs> Ja, dat, dat is het is nieuwe het profiel. profiel. Heel anders. Nog dan, dommer moet het. Nou ja, het ijs is nu niet meer... Uh, het ijs is gesmolten, laten we het zo zeggen. Het moet dus nog dommer. Sterren dansen op het ijs of sterren springen van een plank... dat maakt toch niet zoveel uit Of ben je in, uh, gewoon jaloers dat je niet in de jury zit? Natuurlijk. Sterren, sterren, sterren springen, hey, sterren maar, springen ik door zeggen. het ijs, zeg ik altijd, maar. Ik moet eerlijk zeggen, ik dacht... toen ik hoorde over dat sterren springen... ik denk daar zal Henk Jan Schmitz ook bij zijn. Die doet, dat ook. Die doet er ook aan mee. Echt de, waar? De ik doe, nee, ik doe pas mee als er geen water in het zwembad zit. Ja, echt. en dan dat is gevaarlijk. Ben je ook TV? depressief? Nee, maar dan heb je wel een mooie tv natuurlijk. Oh, want bats, Jan Heemskerk, die is volgende week is hij jarig. Of, uh, dan wordt hij die, wordt die, wordt die 50 en die is deprio. Maar daar heb jij geen last van? Ik ga net iets ver dat ik van een 10 meter plank een zwembad in pleurs onder water. Nee, dat is. Maar, maar, maar. Nee, maar het geeft wel spanning. Springt hij wel, springt hij niet? Ja, nee, hij springt toch wel. En dan is ja, een hele grote Alles voor de publiciteit ja, alles voor de grote vetvlek onderin dat zwembad. Klabof! Hé, hey, Henk-Jan, Smit, tv. Zullen we weer meneer Smit noemen of Henk-Jan? Ik zou voor het laatste gaan. Ja, dat nou, ja. hadden we ook gedaan, hoor. Ja. Uh, we nemen uh, in dit eerste blokje wat de actualiteiten door. Dus dan moet je je mening geven. Ah, nou of maar, niet, wat, is ja, ook goed. Ja, nou, ja, ja doen we wel kom goed. Soort... Vandaag waren er zalle visten op het museumplein. Die stonden te demonstreren tegen dat de filmpje. Wat vind je daar nou van? Ik heb geen idee, wat was er vandaag? Er is een mooi filmpje van een krankzinnige Amerikaanse regisseur gemaakt. waarin hij, uh, nou ja, het heet Innocence. Of, nou, de zo, Mohammed zo, ja, ja. die wordt, er, de uh, Mohammed wordt beledigd en zo. Ja. Ja. zo. Daar ja. de, de, ja. de houden onze de vrienden, ja. vrienden van het. de islam niet heel erg van. En nu is het, nou zoals je weet, vallen de doden als witjes door de hele wereld. En vandaag in Amsterdam, trouwens ook in Antwerpen, hebben ja. mensen opgepakt. Stonden ze, te stonden demonstreren ze in de demonstreren. Met de met, met foto's van de, de mooie avond van Gogh. En we zijn allemaal zoals ja. jij. In en we houden van je. Dan. En nou, kortom. Het was me een vertoning. De vraag is wat, nou ja, wat, wat, wat, wat. Moet dit kunnen? Natuurlijk moet het kunnen. Ze moeten daar kunnen staan en moordenaars. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van protest, uh, vrijheid van demonstratie. Natuurlijk, we leven in een vrij land. Ik heb er helemaal geen last van gehad, zelfs. En als je er wel last van hebt, dan moet je een praatje om. Gewoon laten gaan. En als wij iets te mekkeren hebben, dan mogen wij ook mekkeren. Maar Iedereen de, mag mekkeren. vind je niet een beetje dat die mensen nee. een, een beetje. Uh, oh, je doet nu, dat moet je niet doen. Je moet geen geit aan doen. Hè? Want die neuken ze vallen. Ja, nee maar, ja maar nee, maar als je geen grapjes met de islam in een echte Jan. Want, want uh, dan haalt Jan de 50 niet. Nee, nee we, nou. zijn, we zijn hartstikke bang voor ze. Want en, ze, dat en wel, wel, zijn. Joren dat dat, hebben ze niet. Nee, dat weet ik. En ik ben de 50 al gepasseerd. Nee, zit er middenin. En dat is hartstikke leuk, Jan. Door gaat er weg? Nee, echt. Blijf even hier, maar ga dan weg. Ja, oké. Okay. Hé, hey, maar... Uh, <laughs> het is echt leuk. Het, uh, Jan, het is echt leuk. Maar het Amerikaanse consulaat uh, heeft opgeroepen aan Amerikanen... niet in de buurt te komen van het Museumplein in Amsterdam. Dan denk ik, hm, niet echt gezellig. Angstzaaien is dat. Angstzaaien. Niet nou, door. gewoon een of andere, Maar er zijn, er zijn ook steden waar, waar, waar, er gewoon, ja, waar gewoon toch dode vallen, hoor. Dat, is dat hier uit te sluiten, denk jij? Niks is uit te sluiten, Jan. Nee, dat begrijp ik. Maar nee. moeten we er niet een heel klein beetje rekening mee houden... dat hier ook iemand in een in zijn ijver om uh, het goede te doen uh, denkt van kom, daar loopt een Amerikaan. God, laten we die eens eventjes in elkaar trappen. Ja, ik wil, ik wil daar helemaal niet bij. Eigenlijk wil ik daar... Ik vind het nu al een uh, ontzettend verdrietige uitzending worden. Oh. Ik wil daar helemaal niet bij stilstaan. Oh. Ik, ik, ja, misschien dat ik oh. een struisvogel ben en een kop in het zand steek... maar ja. ik denk altijd van... Guusje Nederhorst zei het zo mooi... Als je de commotie niet hoort, ziet of voelt, dan is er geen commotie. Uh, Misschien is dat wel uh, in dit geval. Totdat er inderdaad... Jullie hebben gelijk, totdat ik, er iemand wordt, uh, om zeep wordt geholpen... en dan staan we allemaal weer van het moet niet kunnen en het is schande. En dan Ik begrijp zo Want ja, uh, wel dat de SBS eruit hebben gegooid. Als je een P. van de Haas gaat citeren... <lacht> he Henk Jans zegt, dat wordt inderdaad wel een droevige <lacht> uitzending. Guusje Nederhorst zei nog... <lacht> Om eens even... Uh, nou ja, ja we gaan. Niet ja. anders dan, uh, uh, de, uh, over, dan PvdA. Over de PvdA gesproken. Ja. Hmm. Uh, nee, ja, uh, de anders. verkiezingen, wat heb je gestemd? Um, ik denk dat het... Nou, daar ga ik helemaal niks over zeggen. Oh. En dan zal ik je ook uitleggen waarom nou. niet. Nou, dan waarom. Omdat ik regelmatig word gevraagd, zodra er weer verkiezingen zijn... en ik hoop dat het een hele tijd duurt, minstens vier jaar... maar dan word ik gevraagd om uh, mijn oordeel te geven over debatten en ja. uh, weet ik veel of ze wel of niet de X-factor hebben. Oh, dan gaan we straks doen. Ja, dat wist ik wel. Maar uh, als, oh, sorry, ik dan, als ik dan aangeef wat ik, wat, ik, uh, wat ik stem, dan is het meteen... Oh, ja, maar dat zeg jij omdat jij die stemt. Dus, uh, uh, ja, dan is ja. opeens mijn, mijn oordeel over het uh, optreden zelf... is dan politiek gekleurd. wil ik helemaal niet van weten. Nou, ja, dat, dat heb je wel een beetje natuurlijk vaak. Ja. Er zit ook wel meer van die gasten die dan... Toch, uh, of zo. Nou, ik bedoel, uh, als je verder ziet, Die op, je, je, je zit uh, met twee armen diep in de PvdA. Oh, en die wil oh, helemaal ik dacht, niet door als je ik dacht, hoort. Ik dacht, nee, nee, even nee, hoor nee, je ik dacht, helemaal ik dacht, niet. Ik vind hem wel <laughs> <Ja, laughs> ja, een hele objectieve leuk, Ja, Ik vind hem een hele objectieve waarheid. heel leuk. Nee, daar heb ik niet mee. We horen zeker niet. Nou, goed. Maar die PvdA en de VVD die hebben hartstikke groot allebei. Gaan ze eruit komen, Eentje Smit? Ja, ze gaan er sowieso uitkomen. Oh, heerlijk. Gooi hem er maar in ook. De dames en heren, jongens en meisjes, zegt de Jonne Het is niet te geloven, maar Henk, minst, u kent hem wel van de Idols en uh, van voormalig SBS. Zegt dat de VVD en de PVD eruit komen. En het land die, die, die, die, die is in tevreden. Iet? Kijk ik maar, kijk me heel hey, uit. Ik, ik vroeg me af van je, Nou Jan. Ik denk ook wat dat ze eruit komen als je Als, jij, als, jij, als, je, als, je, als je, omdat je wel, wat ouder ja. wordt, als je je niet lekker voelt of zo, of je voelt wat... Uh, als ik het... een TIA krijg, dan zeg je. Ja, ja maak je geen... Ja, ja. TIA, TIA, TIA, Ja. Mag, mag ik jou ook wat vragen? Ja, ja. Gaan ze eruit komen volgens jou? Uh, nou, daar heb ik straks een bijzonder aardige column over. Nou, is dat een wond uh, Wat een leuk bruggetje, zegt Henk ja, Maar denk. Uh, ik denk dat het lastig gaat worden. Ja, nee, wat, weet dat je, was wat, de vraag niet. Nee, ik denk dat het, uh, dat het mogelijk niet gaat gebeuren en dat we over een half jaar dat we een half jaar Belgietje gaan spelen, weet je mm -hmm, wel? Mm -hmm. en dat we dan nog een keer naar de naar de, naar de, naar de, naar de uh, kies, moet, en dat dan de uitslag nog belachelijker wordt. Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Nou, nou nee. hoe hoe zie jij dat dan nog belachelijk? Best wel redelijk Nou, omdat er dan weer wat te kiezen een valt en dan wordt de PVV VVD die krijgen allebei 50. stemmen. Echt waar? Ja. En dan is CDA gewoon weg. Nul. CDA is weg. Uh, Deze is SP poef. is weg. Uh, Groenlinks. PVV is weg. Alles is weg. Ik geloof er helemaal niks. Van. Ik Maar goed, maakt nou, ja, niet uit. Leuk, Thélie. Nou ja, goed. Hé, hey, uh, uh, uh, uh, Hero Brinkman, we hebben hem net al genoemd. Ja. Oh, die staat op nul. Je ja. Begrijp je dat nou? Dat het... Nee, dat het is een sympathieke man. Is toch zo? Ja, hartstikke... Had hem dan een knuffelstem gegeven? Ja, ik doe dat ook niet, hoor. Nee. Dus wat dat betreft is het wel weer... Uh... Maar ja, als je op uh, de Partij voor de Ouderen, het, 50PLUS, Henk kool gaat stemmen... Ja. kun je ook op Hero Brinkman stemmen, toch? Ja, of je de ene maf Kees, of de andere bedoelt. Ja, dat maakt dan ook niet zoveel uit. Ja, vind ik Hero Brinkman wat, wat leuker. Dan Henk Kool. Henk Enkol is een leuke man. Henkel, nou, ik wil wel me lachen hoor. Ja, ja, dat dus van Potenstein best... hou je niet van, hè? Nou, dat van Potenstein, daar maakt me niet zo veel uit. Maar hij is niet gelijk zo kwaad, zoiets niet. We hebben hem toch iedereen aan de telefoon gehad over, ja. over pensioenen. Ik ja. zei want, Wat dacht je van mijn generatie? Nou, zeg, hij, toen begon hij eventjes zo te krijzen. Ja. Cheers, dat is leuk. een en nou, ken meid. ik hem niet hoor. Echt niet? Nee. Oh. Het is echt, uh, wie <laughs> maakt dat ik niks meer wil vind Dat, dat komt dat het door. En bovendien, net op tijd ook, hè? De 50 plus partij in de Kamer. Jan, dat is echt voor jou en Henk Jan. Nee, voor jou ja ook je bent nog steeds 50. Ja, ja, ja, ja ja ja maar ik ben daar niet mee bezig Jawel. Uh, het, het zou leuk zijn als we proberen dan een beetje jong te houden uh, uh, jongens oh nou dat doe jij dat maar jeugdige moment Groenlinks, links he. heb je ook zo zielige, maar zag je niet dat dat beeld op een gegeven moment kijk die londen op dat zal allemaal wel maar dat beeld he, tijdens die verkiezingen dat die meisjes zo stonden te huilen en die waren zo hysterisch ja, in elkaar zielig. en toen kreeg ik toch wel ja ik kreeg er een ja, beetje last spijt, van toch spijt ik kreeg daar wel een beetje last van toen dacht ik God, wat was ik daar graag geweest, zeg. En Jan heeft wekenlang spijkerhard campagne gevoerd tegen GroenLinks. Echt, de honden was er geen brood van. Oh. En dan nu ineens wel meisjes willen troosten. Nee, het was tegen de PvdA. Dus dat de verlies kwam eigenlijk door jou? Oh, nee, maar... ik heb niks tegen de GroenLinks, want ik oh. vind dat juist enig. Oh. Ik vind het een lieve partij, daar oh. heb ik helemaal niks. Jesse nee, heeft het net gered, hè? Vierde, vierde, vierde. Ja, op zijn reet, op zijn reet, oh, nou. reet De hey, campagne-stratege was hier een paar weken geleden nog Jesse Klaver. Weet je wat aange aangetoond is? Nou. Dat is? Dat vind ik wel wat voor een Jansmits, hoor. Ja. Daisy Boudersen, je weet wel schreekt aan Daisy Boudersen. Mm -hmm. de, Daisy die schijnt Boudersen? nog steeds een drugsdealer te zijn. Is Niet. Maar? Nog steeds. Dat is aangetoond. Aangetoond? Aangetoond. Nog steeds de Kijfaren president. de bewijzen? Ja, ja, ja, ja. De president van, van Su. Van Su. De president <lacht> van Su. Waar we nog steeds heel veel poen heen sturen. Ja. Want daar sturen we een hoop poen heen, hè? Ja, ja, ja. ja. Die, die, die, is, die is drug dealer. Nou, dat maar, je Dan, dan ben je toch op. als president natuurlijk wel eminent goed gepositioneerd. Je kan diplomatieke post gebruiken. Je kunt ja. een oneindig leger met bolletjes heb je. Ja. ja. Dus ik snap het eigenlijk wel. Ja, vergelijk ook. Ja. Nou, maar ja, dan, dan moeten we het ook over Jan Petten hebben. Wie? Als ze toch over je echte Jan hebben... Jan P. Jan P. Jan Petten. Wat is er met Jan Pet? Ja, ja. ja! Wat dat, is er met Jan Petten? Dat is een link. Dat was een ja. gerespecteerd rechercheur, politieagent, ja. weet ik veel wat hij was. Ja. Hoog, hoog en gewaardeerd oh, en de politie in de politie. Gelderland. En opeens heeft hij een wietplantage. Ja. En, en, en is hij dood? Uh, ik bedoel, ik ja, wil geen link ook. leggen tussen Daisy Bouters en Jan Petten. Ja, ik zou het wel doen. Maar die petten pasten ons allemaal. Dus uh, weet je, dat dan, Hoor je? De kranten uh, horen niet. Die petten, petten pasten, pasten ons, ons allemaal. allemaal. Wat doe je dan? Doen we dan? Ja, kutting. Ja, vandaag is het Jammer. Jongen, hij zit echt niet bij de les vandaag. Dan hou wel mensen niet lekker. Joop Vertelling is dood. Ja, Joop is Ik weet het. Ken je hem goed? Nou, goed. Nee, hoezo goed? Nou, weet je wat mij zo opvalt? Want dat is natuurlijk die paparazzi die Ja, nee, maar het is... Maar dat allemaal van die C-artiesten zoals... Nou ja, ik eigenlijk. En B-artiesten zoals Jan Heemskerk... Dat hij dan allemaal gaat zeggen... Ja, het was een hele fijne vent. Nee, het was een aardig gozer, maar inderdaad... ik heb ook wel mensen gehoord die helemaal gek van hem werden... omdat hij in de clico zat. Dus, maar ja, ik... ik, uh, ik weet je, het dat, dat is toch te jong... En, en, en aardige... je gunt toch niemand dat hij ziek is en dan sterft? Dat nee, is, dat, ja, is dat is verschrikkelijk. Nee, en zo, en ja, inderdaad, ik mensen. zou je heel eerlijk zeggen... ik vind het verschrikkelijk. Ik, vind het, uh, ik, ik ken natuurlijk ook net zo goed, uh, of zo slecht als Joop... ken ik Dennis, zijn zoon. zoon die ja. staat namelijk ook daar uh, overal te fotograferen... overal nergens... En dan denk je, je, je Mina, en ben je je vader kwijt? Mijn ouders leven allebei nog, gelukkig. Oh, oh, ja. Dus dan denk ik, oh, dat kan me helemaal niets meer voorstellen. Dat lijkt me verschrikkelijk. Maar vervolgens dacht ik ook, betrapte ik mezelf erop... en dat vond ik eigenlijk heel erg... als wij nou met alle C, B en A-sterren... Uh, uh, op 20 meter afstand van uh, de begrafenis gaan staan fotograferen... om ze te laten voelen hoe dat voelt, weet je... en dat vond ik een hele erg gedachte, dat ik dat überhaupt wraak... Bedacht, nee, niet als wraak, maar om Dennis die het gewoon voortzet... wel te laten voelen. Uh, ik ben wel al een aantal keer bij een begrafenis geweest... dat ik denk, verdomme, daar staan ze weer. Ja. Dat je toch denkt, nu even niet... Nou, ik vind uh, bij een mooie loper vind ik het prima, maar bij een begrafenis moet je gewoon niet staan als fotograaf. Maar ik begrijp dat ze die foto's verkopen. En, en dat dat voor hun handel en werk is. Ik vind het een bijst een goede oproep voor Henk Jan Smits. Nee, ik roep het dus juist niet op. Nou, ik zeg wel. alleen dat het maar even vindt, een gedachte bij een begrafenis. Nee, we, we, Henk Smits. Nee, nee, nee. Dat deed je wel. Henk Smits roept op om met z'n allen met camera's naar de begrafenis van jouw vertelling te gaan. En ik vind het een prachtig idee. Nou. Ja, 101, ja, staat nu idee. ook gelijk op, op, op Telehekst 101. Ik is een heel wonderlijk idee. Ik ga zeker niet naar de begrafenis van Joop vertellen in de camera. Ik ook niet. Ja, daar sta ik er in mijn eentje. Dan nou, ga je lekker in je eentje. Nou, nee, goed. In ieder geval, uh, uh, Henk Jan, ja, we ja, praten ja. straks met je verder. Dat is dat, uh, wat een harde vindt. dat hij nou, dan toch bij, bij Joop op zijn begraven is. Weet je wat is. ik ook <lacht> erg vind? dat nou. je wil afronden, maar uh, Ik uh, Mario, nou, uh, we toch uh, afscheid nemen van nee. mensen. Ja. De vrouw van Ernst Daniel Smit is ook overleden ja. op dezelfde dag. En dat, uh, ja, en als er nou iemand, uh, iemand gek is op zijn vrouw, dan ben ik het. Maar als er twee mensen gek zijn uh, op zijn vrouw, op hun vrouw, uh, Ernst Daniel uh, was... Nou, die was zo gek op zijn roos. En dat vind ik echt helemaal... 47, 47 jaar kanker ook weer en dood. Eh, ik vind het... Oh, dat, dat, dat laat mij niet los al, al sinds... Wanneer was het donderdag? Nou, dat is ook niet echt een leuk afsluiter van dit blok. Uh, nee, zeker niet. Nee, uh, uh, nou met, uh, met Joop wil ik ook met het verdriet van de familie uh, Smit. Je, ja. nou, je leeft mee uh, met uh, Ers Daniel Smit en de familie van Tellingen. En yes, dan. ja. Ik, ja, met, dan ik, ik leef met z'n allen. Moeten, we, mee, moeten we nu toch... toch we gaan straks met je ja, verder, hoor. Het is ja, nog niet ja, afgelopen. Nee, nee we zijn nog heel lang. We gaan nog heleboel met dingen door. Maar het is nu echt... Jan, het is tijd voor het multimediaal spektakel... zoals jouw Roos zichzelf nu tegenwoordig. Het is tijd voor... La Janos. Greenpeace saboteerde deze week tientallen benzinestations van Shell. Met hangsloten werd het onmogelijk gemaakt om te tanken... omdat de milieuclub boos is over proefboringen naar olie in het Noordpoolgebied. Een aantal actievoerders werd gearresteerd. En vroeger zou een van die actievoerders Diederik Samson zijn geweest... De toen nog met krullen getooide woordvoerder van Greenpeace werd in zijn activistenjaren een tiental keer opgepakt. Ook toen waren die acties niet altijd publieksvriendelijk. Je zal maar vrijdag geen benzine meer hebben en even naar de Shell gaan om te tanken. Sta je dan met een lege tank, maken een paar activisten het onmogelijk om op tijd op je werk te komen. Enfin, Dirk Samson is een man die vroeger vond dat het doel de middelen heiligt. En dat is nu de baas van de Tweede Partij van het Land. En vrijwel zeker de coalitiepartner in het nieuwe kabinet. Soms praat nu wat langzamer en hij heeft een das om en een net pak aan en hij doet het rustig en bedeest. Maar achter dat toneelstuk zit een driftkikker die zijn idealen door je strot wil duwen. Ook op een onvriendelijke manier. De hoop is dat Diederik zijn ware gezicht al laat zien bij de onderhandelingen. Want anders staan we straks binnen no en weer bij de stembus. Want je kan de man wel uit het activisme halen, alleen nooit het activisme uit de man. Sterkte, Mark. lang niet slecht. Dat wat een zelf. stukje kwaliteit. Oh, zeg, over, talent, over talent gesproken. Talent is pas talent. Al Zenk Jan Smits heeft gezegd: de koning van de idols en de X-factor. over de uitstraling van onze leiders. en wie de grootste premier-factor heeft. Daar gaan we verder mee, Jan. Pak hem op. Pak hem op. Of, ja, pak hem pak hem op. Op. of blijf gewoon stil zitten zwijgen. Dat is ook goed. Oké, okay, ik pak hem wel op. Uh, we gaan het eventjes. Uh, precies doen ja, wat jij had verwacht. Want, want laten we eerlijk zijn. Uh, echt heel erg uh, origineel, origineel zijn we hier niet. niet. Nee, wat moeten we dan die man vragen? nee ja, dat is ook nee, zo ja nou, ik wilde eigenlijk heel lang over, over je ontslag hebben bij uh, bij SBS oh, ja, maar we hebben we het, het al en over gehad ben, ben je uitgeluld ja. Ja, ja klaar dan ga ik naar huis nee oh. want we, we gaan toch eventjes dat niet origineel opnemen we gaan eventjes over die de over, over de politiek door ik bedoel ja. laten we eerlijk zijn dat wij zijn we gaan het nog mee. over de business X factor hebben ja, gaan we gaan ja, het nog over mannen van een zekere leeftijd hebben oh man we hebben het nog we hebben tot twee uur toch ja. Wat over één? Dan moet je echt terug. Nee, oh. ik eroveren, dus Oh, dan ga je weer wat voor jezelf ja. doen. Dan gaan we het voor onszelf zelf doen. Ga ja, ja, je de regie ja. overnemen? Want ik hoor het steeds, je bent steeds meer bezig met de regie over te nemen. Dan gaan Zo, we die doen, hè? Sorry, Jan. We zitten niet uh, bij idols. Nee, ja, nee, ik wil, nee, zeker niet. Ik wil graag de boel toch even in handen houden, is niet Jan? Ik vind dat je goed bezig bent, met Ja, ah, ik, ook. Ook. ik hou ervan. Doe maar. Uh, die uitslag. Was je er blij mee? Ja of nee? Wat was, het nou? was je blij met die uitslag? Je, je zegt niet waar je op gestemd hebt, maar was je er blij mee? Ja. Oh, VVD er stemmen dus. Mm. Nou, ja. hij, was, hij, deed, hij deed net al verdacht links, vond ik. Niet. Ja, ben ja je wel. hij citeerde ja. Jeltje van Nieuwenhuizen. Nee, hey, Guusje Nederhoort. Ja, precies. <laughs> uh, uh, over de Guusjes niet te goed. We gaan het even hebben over Mark Rutte, de grote winnaar. Ja. Waarom is die man zo aantrekkelijk voor, uh, voor de, de, de, de kiezers? Nou, dat is hij geworden natuurlijk, omdat hij uh, uh, aan authenticiteit heeft gewonnen. Daar ben ik, ik vond hem dus uh, toen hij begon, een aantal jaar geleden dacht ik echt van, jonge, jonge, jongen deze man moet nog hoop bijleren... aan, aan, gewoon, aan daadkracht en, en ja, uh, ook opmerkingen die hij maakte... on- en off-the-record, dat ik echt denk, nou, dit gaat hem niet worden. En deze man heeft de X-factor wel... De, die toont aan dat je de X-factor kan krijgen. Ja, wat je zei net, Zee. hij heeft aan authenticiteit gewonnen. Kun je winnen aan authenticiteit? Ja. Of was dat fake-authenticiteit dan? Nee. wel ben ik je... authentiek? Nee, je kan, je kan jezelf toch in het begin door, door nervositeit of wat dan ook... Oh, volledig kwijtraken en op een gegeven moment merken van... oh, maar wacht eens even, als ik gewoon rustig blijf... dan ben ik dichter bij mezelf en dan word ik dus authentieker. Dus ja, je kan winnen aan authenticiteit. Ja, hij is natuurlijk de premier en dan heb je de premierbonus... en dan moet je één ding doen en dan mag ik uitstralen dat je premier bent. Heeft hij dat genoeg gedaan? Ja, ik vond, nou, ik vond hem niet zo enorm sterk in het debat... maar ik vond hem uh, aan het eind wel de rust uitstralen van jongens... Laten we, dat heeft hij ook misschien iets te vaak herhaald. Maar wel heel vaak van laten we dit nou even afmaken waar we in zijn begonnen. Laten we stabiel blijven, gewoon doorgaan op deze manier. Veel verwonderlijker is natuurlijk dat een uh, man als uh, Diederik Samsom zo gigantisch deze partij omhoog heeft uh, gekregen. Is kregen. dat er ook uh, authenticiteit? Nee, want nee, daar, ja, nee wat, wat, wat je dus zag gebeuren, dat, tenminste ik vind dat heel erg mooi, omdat ik daar heel erg uh, mee bezig ben natuurlijk. Uh, ik vond dat um, uh, Samson. Nee, uh, SP uh, Roemer. Roemer. Emil Roemer. Vond ik dus enorm de X-factor hebben. Gewoon, die man is wat hij die, wat die zegt dat hij is uh, straal, is gewoon zo achterban eigenlijk. Ja, en beetje simpel. Wat jij zegt. Uh, wat je wil. Wat je wil. Ja, wat dan. jij wil. Maar in elk geval was dat helemaal uh, de SP zoals de SP. Zo'n man hoort daar gewoon te staan als, als lijsttrekker. Kreeg ook heel veel uh, stemmen volgens de lijsttrekkers. We hebben het er al over gehad, jullie dan tenminste. Dat die uh, peilingen volgens de lijsttrekkers, volgens de peilingen. Uh, goed. Um, toen begonnen de debatten op tv. En dat is natuurlijk een soort toneelstuk. Ja. En... Hij werd overrompeld, volgens mij, door de glamour die, die het bijna heeft. Dat shitje, dan moet je in één keer dat gaan voortbrengen of live tv. En opeens was hij niet zo authentiek en had hij niet zoveel X-factor. En Samsung, die zag je in één keer op een hele hey, aparte Jan. manier, zag je daar in één keer een acteur zijn. Want ik vond namelijk dat hij het partijprogramma heel goed declameerde. Maar ik geloofde hem nergens, want hij zag hem niet met zijn mond trekken, nerveuze strekjes... maar iedere keer vol trots kijken van... Nou, dat hebben we ja, mooi de, gezegd maar dat of dat niet. dat is toch het malle? Maar je hebt het dan over die X-factor. En uh, die had Samson opeens voor god weet wie allemaal... want dat jonge jongen... terwijl je toch zou zeggen... deze man is nep. Ja. Dat zie niet meer, dat ziet dat volk ja, toch ook dat, wel? Nou, blijkbaar dus niet, Jan. Hoe kan dat nou? Hij heeft dus duidelijk voor een hele grote groep, ook een hele grote groep SP'ers... het spel zo goed gespeeld dat ze toch over zijn gegaan... van iemand die het spel echt niet goed speelde, Emiel. Naar iemand die het toch voor hey, maar, hen ik beter nou gek heeft gespeeld. Als je nou zo authentiek... Die Roemer, is toch niet een beginneling. Die loopt al 34 jaar, gaat ja. langs de straten... En alle staat voor de aan. Zegt, Mijn naam is Emil Roemer, ik kom u helpen. Is het hier goed? Heeft hij nog gegeten? Doet die man al 30 jaar? Staat hij in de tv-studio? Hij, hij deed het goed, dat zei Hij, hij was, als het ja. ware, zijn doelgroep. Maar voor een huisje staan is het wat anders, dat weet jij ook, Jan... dan die in een warme tv-studio. Ja, tv-studio's zijn heel eng. Ja, maar Jan ja. is niet zo heel lang geleden aan bij Ik hou van Holland geweest. Precies. Nou, dat was heel goed Dat hoor. doe je toch niet, trouwens? Zou jij dat nee. doen? Nee, nee, nee. Je nee. bent ook wel heel commercieel, maar zoveel vergeet het. Ja, wakkuwakku en, en zo, dat zijn panels, uh, nee, dat, dat doe, doe ik niet meer aan nee. mee. Nee, je nee. Ook, nee alleen maar, maar kwaliteit televisie, Henk Janspiet. Nee, alleen nee, maar nee, kwaliteit nee, nee, televisie. Nee, dat hoor je mij niet zeggen, Jan nee, Hoos, dat vind ik onzin. Hé, hey, maar die Emil Roemer, laten we eerlijk zijn, die viel natuurlijk een beetje door de mand, omdat je zag wat hij eigenlijk is, zo'n gezellige slager... Uitbox meer. Je lekker ziet oh, ja, de, de, de, de carbonaatjes erin. Zo'n type, hè? wat dat is, type het? is het, ja. Ja, alleen die heeft daar niet zoveel verstand van. De andere hoofdonderwijzer dingen zou het ook kunnen zijn. Ja, maar ik, ik vond dat hij nogal. dat je dacht van: hé, hey, die is niet zo heel slim. Had jij dat ook? Nou, ik vind niet iedere hoofdonderwijzer zo slim. Nee, precies. Maar hij. Nee. hij had je dat ook? Dat je dacht van... die man weet helemaal niet waar het over gaat. Nee, je. dat had ik ook af en toe. En dat, en dat met name in het debat dacht ik... Uh, af en toe had ik het idee dat hij dacht van... oh, ja, ja, dat is eigenlijk ook wel slim. Dat staat niet in ons programma. Hij had eigenlijk meer iets moeten doen in de sfeer van... nou, u bent wel zo... mooie praatjes, maar uh, ik heb ik, het hard op de goede plaats... ik ben er voor de arme mensen. Zoiets alleen maar zeggen. Ik vond syr. dat ja? nou, eh, deed dat dat die... hij volgens mij redelijk vaak. Ja. Maar ik zag hem af en toe... Uh, oh. had ik het idee dat hij dacht van... Oh ja, zo kun je het land eigenlijk ook wel besturen. Ja. Dat is eigenlijk wel slim. Ja. Ja, <laughs> Dat nou, hij daardoor een beetje van zijn eigen programma afweek. Terwijl uh, Samsung, die had het gewoon heel erg in zijn hoofd. Die was bijna, leek wel of hij gebrainwashed was. Ja, was hij ook. En nou ja, dat weet ik niet. Maar in elk geval had hij het zo goed uit zijn hoofd geleerd... dat het kwam niet uit zijn, uit zijn hart, maar alleen maar uit zijn hoofd. Maar je ziet ook wel... Door, door, mensen zijn door, erin. door oh. deze campagne zie je dus... dat je dus met een pak en een stropdas al heel ver kan komen in het ja, land. Ja, wat een onzin. Oh, nou, okay, dat is... no, zo, goed, en een en, en, en goed actierspel. Oh, uh, toch? Actierspel. Ja, nou ja. ja, ja. Dat eigenlijk, dat is... We zitten hier met z'n allen toch vast te stellen... dat Samson het puur en alleen op een, op een geweldig ingestudeerd... Hij het je, je onzin heeft gered? Nou, dat, dat zeg ik dan niet. Maar ik vind wel dat hij het programma... heel erg goed uh, in zijn hoofd heeft... en nergens uit zijn hart heeft gedaan. En uh, ik heb wel het idee... en dan zie je het gevaar van de of gevaar, maar het, het effect van peilingen... dat hij... Zelfvertrouwen gekregen. En zelfvertrouwen is natuurlijk ook iets van de X, waardoor je meer ja. X-factor krijgt. Ja. Want je wordt zekerder. En je denkt, nou, VVD en ik staan gelijk. Dus ging die ook veel meer geloven dat hij het goed deed. En dus deed hij het ook beter. Ja. Als je gelooft dat je het goed doet, doe je het ook goed. Ja. En toen ging die ook, werd hij ook zelf geloofwaardiger. Ook voor hem, mij als kijker. En Wilders, die deed toch, toch eigenlijk van ouds ook wel weer, wel weer grappig in. Maar dat is helemaal niet geworden. Dat was eigenlijk nee, alleen nou, maar one-liners. Maar weet ik de grappigste ja. one-liner van Geert Wilders vond. Was, was, eh... Uh, leg je de rekening niet bij de zieken, maar bij de Grieken. Maar, die klopt dus niet. Nee. nee. Want het punt is, is dat wij de rekening voor die Grieken moeten betalen. Just. En Geert, die had een one-liner ingestudeerd. Die dacht, omdat het, lekker, omdat het waarschijnlijk lekker rijmt. Zieke Grieken, ja, top. Maar dat klopt niet. Dat klopt niet, nee. Want die rekening, die leggen we bij Griekenland niet. Griekenland heeft geen geld. Dat gaat jou toch ook werkelijk niet. Nee, maar Jan Mellouw nou eens eventjes luisteren. De Martin Bosma, die verzint al die dingen. Die was waarschijnlijk dronken. Die zei, weet je wat goede goede is. Grieken. Zieken. Grieken, zeg Of hij heeft alleen maar gezegd, heb je eraan gedacht? Zieken en Grieken, dat rijmt. Doe daar iets mee. Nog eerder niet even begrepen. Ja. Oh, uh, trouwens, uh, we moeten zo naar, dat, uh, naar ja. het vreselijk leuke spel toe. Maar je, kan je in een minuutje Jolande Sap afzeiken? Wat daar allemaal niet goed aan is? Nee, dat moet ik een adviesje de gegeven over. voor nu. Ze, moet huh? zes, ze ja. blijft, ja, Jolande adviesje. Sap blijft. En moeten die partijen Jolande Sap leuk? Ja. Tuurlijk, hartstikke ja, leuk. Maar je hebt misschien nog een heel kleine pointer van... Jolande, denk eens daaraan. Of zo. Nou ja... Andere denkbeeld? Nee, dat kun je dat niet is zeggen. Deze, dat, met dat... Deze, ja, leuk leuk. rokje. Er is trouwens. Nee, weer... nou ja, leuk oh. rok. Nee, zodra je in politica bent, bent, heb je het probleem dat je niet je kan bedienen van een uh, grijs pak met een stopdas. Nee. En, uh, en dan moet Blok... je opeens met je haarkunstjes doen. En ja. uh, iedere keer zat de haar weer anders. En ja. en ja, ik vind dat hartstikke leuk. En, en dan had ze weer een jurkje aan. En weer. Leuk, ik ja. vind, uh, eigenlijk het leukste van Jolande Sap vind ik, uh, haar lach, ja. maar ze had niet zoveel te lachen op het nee. laatst. Dat is jammer. Um, er is een mediarelletje ontstaan tijdens Toch. dit programma. Oh, nu al. Uh, en ik vind het heel fijn dat uh, Henk Jansmits hier is. Want die kan ook gelijk daar commentaar op geven. Ja. Uh, jon Janssen Vergalen van uh, uh, Op het Ogenmorgen. die heeft ons net aangekondigd als uh, de Jan Hagels komen nu. En nu zijn de Jan Hagels... Dat, zo werden de gewapende tak van de NSB genoemd. Pff. Dus uh, meneer jon Janssen Vergalen, die heeft ons net... Ja, gewapende NSB'ers genoemd nou, in het ge programma hiervoor. Nou, ik vind het... Uh, Wat is jouw commentaar? Hoor. Nou, laat ik eens even, laat ik eens even een zorgvuldig standpunt formuleren. Want dat doen wij namelijk wel ja, hier. Ja, ja. Ja. Uh, ja. Dat is niet netjes, meneer Van Gaal. Nee, dat, dat uh, uh, uh, meneer Smits, kunt u daar ook op reageren... dat wij gewapende NSB'ers worden uitgemaakt... door het Politiek Correcte Programma Ogenborgen? Ik vind overbossen? dat je niemand uh, in deze tijd voor NSB'ers mag uitmaken. Nee, maar gewapende! Nou, dat is dus ook een NSB'er. Een, ge een gewapende is ook een NSB'er. Ja, dat is waar. Dus uh, uh, foutenboel. Fout Mag ja, je nooit doen. Maar het uh, zou, uh, zou kunnen zijn dat hij er... Ik wil altijd geneigd te geloven in het goede in de mens... Yeah. dat hij er niet zo heel erg over heeft nagedacht. Oh, en dacht, ach, het, het is iets ja, met Jan. Zo kunnen we alles recht praten. Ja, vind ik ook. Oh, ben ik weer te gemakkelijk. We zijn net door, door, het, door, het, door het slijk der aarde zijn we getrokken. Door, door ons de NSB met gewapend. Nee, goed, dat maakt het uit. Meneer Jotzenverhalen, als u dit hoort. Uh, ja, u heeft die periode meegemaakt. Ik weet niet aan welke kant u stond. Maar voor ons. Ik gooi gewoon, Santo. Gaat toch weer. Ah, zand gaan over. toch? Gaan we toch op, op, op wat ja. ja, een heleboel. Ja, als we dat doen. Goed uh, zo. Uh, we een beetje verder. Ja, heel dacht, leuk. Ik dacht eigenlijk dat we het niet meer zouden doen, het spel. Maar ik ja, nou ja. Kabouter stond hier toch weer te janken met tranen in de ogen? weer een spel heeft gemaakt? En wie weigert morgen een 1 meter 16? Nou, iets nou wij niet. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Yeah. Ja. is radio. Pijnlijk. En wat is dat ook met het gedoe met het, gedoe, met het geslaan naar vliegen hiernaast? Ik weet het in de gaten. Er ja. springt iemand, Oomper springt die voorbij. Ja, we, we, de kabouter en de loompa, die zitten achter de vliegen aan. En we kunnen ons moeilijk concentreren. Moeten we dat stomme spel nog doen? Terwijl wij we toch wel uh, een grootheid van de televisie hebben zitten. Ik leg het nog één keer uit. Het citaat wat je straks hoort, krijg ik, uh, daar zitten drie nieuwsfeitjes in. Welke ja. is natuurlijk een vraag. En dan bel nou. 8 0121, en dat is gratis, dus als je geen goed hebt, kan je het ook bellen. En als je ze herkent en de winnen krijgt, enige echte, enige echte, enige echte, enige echte, enige echte, enige, enige echte, echte Janne T-shirt. En we zijn vandaag weer heel tolerant, of niet? Ja hoor. Oh, je zit eventjes te twitteren tijdens de uitzending. Nou ja, ik ken een spelletje al. Oh, Ik ging wel een lekker. Mag ik het fragment horen? Ja, doe het fragment maar even. de bij het Zeelse Ierseke heeft opperbevelhebber Paus Benedictus vannacht waarschuwingsschoten gelost. Ja, ik vind niet ik, ik, ik, ik, dat we dus toch weer dit Duits vinden. Ik vind dat toch ongelooflijk. Nou, ik vind het elke keer toch knap hoe die nee, zo met elkaar me je doet, elkaar doet toch je beste. He. Je hebt de, de, de fine fleur van nou, Nederlandse ja. entertainment. Dat hier, krijg je hierin Er ook nog eens een helderziend iemand die al weet waar we het over gaan hebben met hem. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. Ook, ook, ook ben je er nog, even, ik je even, nog? Even, ja. ja, ik moest even bijkopen. Twitter doet en, een hoop. En en, uh, en, en, en, en, en, en, en, en, nu zitten we met het spel. Nou, ja. um, uh, Paul. Hey, Jan. Hey, Paul. Paul, hee, Paul, Paul. Hee, weet je de oplossing, Paul? Zou ik zou nog één keer willen horen. Ja, ja, natuurlijk Op de A58 bij het Zeelse Ierseke heeft opperbevelhebber Paus Benedictus vannacht waarschuwingsschoten gelost. Zo, nou. De paus ja heel knap heel ja, knap de ja, paus, paus ja. nou nee, ja, als je dan in een fragment paus bij de dictus hoort dat je dan zegt de paus <lacht> en dan nou, op zo'n manier van uh, ik wist heus wel dat dat, dat uh, ging over het drie daags bezoek van aan de paus aan Libanon was in ja. het kader van de oorlog met Syrië heel van, keurig, goed hoor. Paul Gewoon kort houden eind ja, op Paul nou. wat een droomkandidaat en nog uh, die andere waarschuwing uh, Libanon ja, joh, gaat toch weg. Dan pakken Niels ja, er ja, ja. erbij. even bij. Ja, we doen Niels wel wat. Paul, die, Paul die heeft, ja, die, die heeft er geen heeft van gegeten. Zo geen. beroert ik het ook niet. Niels! Hey, goedenavond. Oh, ben jij het weer? Hey, Niels. ik ga het een keer anders doen. <laughs> Oké. Okay. Ja. Uh, de shirt heb ik al. Je gaat Henk ja. Jan Smits bedreigen? Ja. Nee, nee, nee, nee. Oh. De kat is vanuit Jan, uh, Henk Jan Smits. Ja. Uh, die mag vanuit dus uh, uh, de, de shirt hebben, dus die mag een oplossing brengen. Ik krijg Henk Jan Smits dat shirt. Hé, hey, wacht eens eventjes Nielsie. ik heb hier toch helemaal geen behoefte aan joh. Henk, Henk Mitz wil hier al een beetje de gier in handen nemen, maar godverdomme... Uh, ...de 16-jarige Bellen zal denken dat ze die voor het zeggen hebben. <laughs> We, eruit die gozer! Uh, va valentijn, heb je het? Ja, die inbrekers in uh, Ierseke die ja. weer gepakt werden met een uh, ja. auto vol met spullen en toen ja. wegliepen. Ja, ja, ja, ja. En natuurlijk de pauze in Liberon. Ja, ja, ja. ja. ja. ja, okay. ja, ja, ja, dat, ja. dat zijn ze allemaal, hè? Nee, nee, nee, nee. dat zijn er twee. En waar zijn de drie? Maar uh, als je zegt dat het iets met Israël en Iran is, dan, dan heb je dat t-shirt binnen. Klopt, klopt, ja. Ja, heel, ja, veel, heel erg. Dat Vers, dit, ja, zegt. Echte, nou, dat Nou, echt cool. Kijk, nu, wordt het, nu, gaan we de, nu gaan we meestal nog een stukje muziek doen. Maar nu moet je even je, je zou. Eigenlijk, ja, je bedoel, de webcamkijkers zijn er gewoon 30.000. Uh, Zoem even in op Henk Jos Mits als we dit aanzetten. We ja. hebben een daverende ja, verrassing. Ja, ja, ja, dat is ook geraden, joh. Wauw! Wow. <laughs> Als jullie denken, wie is die valsingende man, dat is Henkel Smits. Wat is dit? Dat is die man die op iedereen die zingt commentaar heeft, moet je even luisteren. Nou, Gooi me even open, hoor. Nee, gooi me. Ho! hoor. Wat een slecht, jongen. Nou, sorry, hoor. Nou, is heel mooi, hoor, ik Dit is helemaal niet dit is gay rock, hè? He. Ja, this is heel gay rock. is he. heel erg glam Glamrock, Glam rock. Yeah. Ja, jaren 80, ja, hoeft hier geen gayrock hè? Ja, hoe hier geen gay zijn. Nee, nee, eerlijk. Ja. ja, zoek ze gewoon uit. Ja, nee, nee, oh, nee, pak ik mijn Buma ook. Nee, hoe lang moeten we draaien voor die 9 cent? Ja, uh, helemaal. Weet je nou, die earring zegt van de opgave? Nee, dat hey, het zit. En die in je zakje, anders kunnen we die Jongens, dit kost luisterhuis. Ja vliegende mannetje, ja. zo, zo. Hè, hè. Man, mooi verhaal. Ja, maar maar dan vind ik grappig, hè, dat jij dan jij bent toch de man van de talenten en zeg maar, oh, ja? Nou, vol, ja, je kan niet zo goed zien. Nee, maar ik was uh, in deze tijd kwam ik er al achter dat ik andere gaven had. Oh, je was. Je hey, vond maar, het zelf ook niet? Nee, uh, nee. Ik zou nooit, dat heb ik ook altijd gezegd, ik zou nooit door één uh, ronde verder zijn gekomen met mijn stem. Nee. Maar dat was ook mijn mijn gaven was niet mijn zangkwaliteit. Ja, je was een podiumbeest. Ja, ook. Nou, Hé, hey, maar Jan, je, wij kunnen toch niet zeggen... dat wij nog ooit eens een hit hebben gehad? Hitje, nou, dit was ook hitje. geen hit, hoor. Ja, wel, in, nou, wel in Oostenrijk, volgens mij. Behoorlijke airplay-hit, uh, zeggen ze dan. Ja, echt waar? Ja, het was niet van de radio te slaan. Twaalf nee. keer. Twaalf keer gedraaid. Ja. Dus twaalf keer negen cent. Maar, Op Hilversum 3. Maar ja, maar toch, maar toch. Maar toch maar dat, dat kunnen wij toch niet zeggen. Dat hebben, we hebben veel gedaan. We hebben dieren doodgeschoten. We hebben Kijk, ijs gevist. We hebben van alles ja. Als wij een hitje niet... schrijven, dan wordt die ook gedraaid. Zullen we een carnavalshit maken? Weet, weet nou. je, Robbie Stenders is onze vriend. Dus die, oh. dus die doet dat dan ook 13 keer. Okay. 13 keer draait ja. hij dan. En nou, dan hey, heb je goed. toch weer gewonnen van me. Hé, hey, uh, moeten we nog iets anders doen? Want ja. anders zitten we toch weer een beetje te kletsen. Terwijl we eigenlijk nee, niet meer nee, nee, nee, ja, nee, We moeten muziek draaien. Ja, dat ben ik ook niet. Het is namelijk als compliment. volgt uh, in het kader van de verkiezingsuitslag. Kees Aarts, dat is een hoogleraar politicologie aan de Universiteit Twente. En voorzitter van de stichting Kiezersonderzoek Nederland. Oh, we vragen ja. hem namelijk net eventjes over, over zin en onzin van de Pools... Ja. en een oh. hele voorzichtige interpretatie van de uitslag. Uh, hele hele nacht Kees Aarts. Goedendag, Hallo. Nou, daar zijn we dan. Dag meneer Aarts, wat waren er weer veel debatten. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Beetje een te beetje veel? Ja. Uh, nou, als je er van houdt, niet misschien, maar ik vond het wel erg veel. Waarom vond u het veel? Uh, omdat er eigenlijk niet zoveel nieuws uh, bij kwam... De spelers waren af en toe verschillend, uh, af en toe het andere hoofden, maar uh, de, ze voegden niet veel toe aan elkaar. En ik vond ze ook heel slecht geleid hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat varieerde geloof ik. Ik, ik heb ze trouwens niet allemaal gezien hoor. Ik kan me niet voorstellen dat iemand er uh, elke avond naar heeft zitten kijken. Maar ik heb ze bijna allemaal gezien, moet ik eerlijk zeggen. En ik, maar bijvoorbeeld de Knevel en de Van der Brink, daar was een beetje een ordinaire schreeuwpartij door elkaar heen. Dan denk je, ja, ja. Moeite, Wat heb je er dan? Niet wel. Ja, daar heb je dan niet veel aan nee. Nou, wat ik dus wel. Achteraf waren er wat, wat van die complottheorieën die zeiden. Nou, als die malle Samson dus niet bij dat premiersdebat was geweest. dan had ja. ze toch heel anders kunnen lopen. Dus er wordt wel door heel veel mensen erg veel belang aan, aan toegekend. Ja, dat, maar dat geloof ik ook wel. Want juist dat debat heb ik ook grotendeels gezien. Dat was het eerste belangrijke debat. En op dat moment dacht eigenlijk iedereen nog dat het Rutte tegen Roemer zou zijn. Ja, en, en Samson was een grote verrassing. Niemand kende hem eigenlijk in die rol, dus uh, hij deed het heel goed. Uh, dus dan, dan praat iedereen over je. Vind je ook ja. trouwens dat, uh, met name nou, de Vara, dat is natuurlijk zo links als de neet, maar, maar, maar de, de NOS-journaal wel erg positief over Dirk Samson zijn geweest? Ja, dat... Uh, Kun je misschien wel zeggen, maar dat is voor een groot deel denk ik ook... toch echt uh, de verrassing dat er iets gebeurde... waar mensen misschien niet helemaal op gerekend hadden. Oh, je dacht, maar u hij, hij was al het waren het nieuws. Ik vond anders dat ze ook behoorlijk onaardig tegen Rutte waren, uh, links en rechts. Of is dat, uh, is dat onze inbeelding en... Uh... Uh, nou, dan moet je dan een keer goed naar kijken. Ik heb het niet op die manier gezien, maar het zou eens kunnen, hoor. Dus de journalisten zijn niet altijd neutraal. Nee, dat kun je wel ik... eens Ik vond, nee. ik, ik vond het, dat er nogal flink, uh, flink geframed werd. Er zijn ook ja. natuurlijk uh, weer uh, heel veel gedoe over die peilingen geweest. Hè? Hoe staat u daar nou in? Uh, nou, er wordt wel gezegd, hè. Roemer heeft dat gezegd, dat je ze zou moeten verbieden. Ja. Volgens mij is dat zinloos, want uh, dat kun je toch nooit handhaven. Dus... Nee. We hebben peilingen. Uh, blijkbaar is er belangstelling voor. Uh, Marie Ston schuift aan in uh, programma's op televisie. Uh, Eén van Naag heeft zijn peiling. Dus uh, er is blijkbaar een markt voor. Ik, ik vind het wel grote onzin. Uh, ik denk niet dat we er iets mee opschieten. Nee. Maar ik vind dat eigenlijk vooral een vraag ook uh, aan de media zelf... die dit uh, oppikken en uitzenden en er geld voor betalen. Nou, u, uh, zegt, u zegt dat ja. het heeft helemaal geen zin uh, heeft. Uw, uw werk concentreert zich vooral rond elektraal onderzoek. Wat bent u nou wijzer geworden tijdens deze verkiezingen en met al die peilingen en met al die debatten... over de bewegingen van kiezers? <laughs> niet zo heel veel eigenlijk, want uh, daar is niet zo ontzettend veel onverwachts gebeurd volgens mij. De, deze verkiezing hè, die werd wel neergezet als een aardverschuiving en een grote verandering, maar het was vooral een aardverschuiving ten opzichte van de peilingen. Ja. Uh, ja, achteraf zegt u, is er eigenlijk nooit sprake geweest, althans slechts in theorie, van dat, dat, dat eenmaal Roemer zo groot zou worden. Er is eigenlijk gewoon gebeurd wat er altijd gebeurt en niet zo heel veel bijzonders. Uh, als, je het, uh, als je hier op tien jaar later nog een keer op terugkijkt, dan denk ik dat men zal zeggen... ja, dat is wel een boeiende verkiezing. Want iedereen dacht dat er iets ging gebeuren, maar er gebeurde eigenlijk niet zoveel. Ja, de P... Behalve dan dat de middenpartijen behoorlijk wonnen. Ja, de PvdA die zit uh, nu met de VVD, zijn ze uh, aan het uh, uh, kijken wie de grootste heeft uh, qua, qua ja. formeren dan. Uh, ja. Denkt u dat die combinatie er wel uit kan komen? Eh uh. Het lijkt me ontzettend moeilijk, maar er is ook geen echt alternatief. Nee, het is een is alternatief anders. is echt een heel links kabinet en ja. dat met tot aan het CDA of zo en dat gaat ook niet gebeuren. Nee, en dat is ook niet echt een goed nou, alternatief voor. Het betreft niet zo wenselijk. Is de vrees terecht dat de kiezer volgende keer bijvoorbeeld bij de gemeenteraadsverkiezingen de VVD en de PVDA weer ontvlucht uit tot teleurstelling van nou, ik gooi mijn hart en ziel erin en nou krijg ik dit? Uh, dat zou we zomaar kunnen, ja. Dat gebeurt wel vaker. En Gemeenteraadsverkiezingen zijn ook een gelegenheid voor kiezers om te laten zien waar ze boos over zijn. Hè. Dan stemmen ze vaak op landelijke overwegingen, niet zo op plaatselijke. En uh, dan, dan zijn partijen die nu gewonnen hebben waarschijnlijk een stuk minder populair. Meneer Aerts, hoe groot is de kans dat we even een half jaar België gaan spelen en uh, daarna weer naar de stembus moeten? Die was al groot. Uh, die is uh, denk ik... Nu wat minder groot, omdat we nu net twee jaar uh, ja, een soort kabinet hebben oh. gehad... wat ook niet goed functioneerde. En uh, daar zijn toch heel veel mensen ook wel een beetje van geschrokken. Hè? De gedoogconstructie met de PVV, dat, dat werkte ook niet lekker. Dus ik heb zowel het idee dat als uh, nu een kabinet komt... waar Partij van Arbeid en VVD uh, in deelnemen... Je dat ze ook een best zullen doen om het vo tijd vol te houden. Hè? Nou, heerlijk. Dat vind ik al dat vind ik me Dan vind ik een hele oplucht een hele oplucht Even een beetje rust. Eh, meneer Haarts, ja. mag ik u hartelijk danken en uh, slaap lekker hè, voor straks. Ja, graag gedaan. Goeiedag. Dank u wel. Tot ziens. Dag. Oké, dag. Okay, Echte Janne. Zo, Jan Roos. Oep. En Jan Heemskerk. Juul bij Idols en de X-Factor. Presentator bij onder meer de nieuwe Uri Geller. Word ik rijk. Het mooiste pand van Nederland. Mijn man kan alles. En zul je ouders maar zijn. We hebben het niet allemaal op de voet gevolgd. Maar durven ons overigens toch wel een deskundige op het gebied van de hedendaagse televisie te noemen. We praten verder met alleskunner Henk, Henk so. Jan Smeets. Henk Zo. Jan, Aardig, hè? We ja, gaan dus toch wat een mooie aankondiging. Nou, ik schrijf die ik, in. ik ben er ook best trots op hoor. Ja, jij bent een... Een genadigd een... intro schrijver. Ja, genadigd, benadigd, jij bent een de... genadigd voorlezer ja, Jan. Jan. Jan Prozaïs is poëtisch, ja, vond ik Jan, het. Jan Hagel, die je bent. <laughs> Goed, hey, Jan, we gaan even programma's afzijken. En natuurlijk ook uh, jouw voormalige werkgever. Nee, dat is leuk, joh. Even trapje na. Ja, maar daar hoef ik toch niet aan mee te doen. 1,4 miljoen kijkers... To totaal talentloze mensen. Nou ja, jullie van Gelder kan nog wel wat. Maar van der allemaal totaal die die, Zoals die vetklep, hoe heet die? Uh, Jaap. Terror Jaap. Die <laughs> laat zich van 10 meter, de 10 meter plank naar beneden storten. Heb met je gekeken? Mensen, met, met, ik heb het een keer natuurlijk oh, gezien. Ja. Die, die, en die flikker dus naar beneden. Uh, dat doet de zwaartekrachten, over het algemeen. En een en hekgolf. Want dat, dat is een soort olifant. En dan gaat iedereen staan te klappen. Dan zwemt, zwemt die zeekoe. Die, die zwemt naar een drijvend polton. Daar heb je die, die, die, die Gerard Joling. Oh nee, wat brul Ik zit niet te gieren. <lacht> en dan zit er weer zo'n kutjury. Want al die programma's met die kutjuries komen ook mijn neus uit, meneer uh, Enkelsbich. En die zegt. Nou, terror dat deed je knap hoor. Terwijl, die, ik... die, terwijl dat varken zich alleen maar naar beneden laat vallen in een plaswater. Als ik jou dit zo hoor, zeg hey, dan. Denk ik heb 4 miljoen mensen. Ik heb iets gemist. Stem! Die mezen, me, deze hoor mensen. Je nou stemmen! Wat, je zegt? wat heb je? Hij, hij zegt: Ik heb iets gemist. Hij had dat willen zien. Als, als je het zo beschrijft, dan denk ik. Ja, had ik misschien toch een keer moeten kijken. Het is toch om te, maar, maar anderhalf miljoen mensen kijken ja. hiernaar. Ja, ongelooflijk hè. Ja, maar dat vind ik dus. Ja, goed. En, en toch, hè, ik ben zijn dan ook. Ben dan, een ben de mensen die op PVV hebben gestemd. Ik, sorry, ben, heel, uh, ja, dan. Dan, ik ben heel welwillend. Ja, nou, Waarom maar ik, ik geen zo? kausaal verband wil trekken. Maar er zijn toch heel veel Nederlanders die. Uh, dat gewoon leuk vinden, vertier en uh, op zaterdag Ver laat ze gaan. Vertier. Ja, dat is hun vertier, nou, in niet het jouw en op, nog het mijne. Maar, nou, jij zei net al, want eigenlijk is het nog mooiere televisie als het water uit het bad halen. Dat er gewoon spalat hoort dat er het bloed zes meter hoog gaat. Ja, heb de... je ook die de ja. angst van spring ik wel, spring ik niet natuurlijk, springen ze dan niet. Maar, nou ja, dat is allemaal één springen. Nee, dat is natuurlijk flauwkul. Ik las op Twitter op een gegeven moment: we zijn een hartstikke leuk spel met de hele familie aan het doen. Raad de sterren. Ja, op wie? SBS. Ja. Uh, dat vond ik een hele. Want ik las wie zijn er allemaal. Het? Wie zijn die mensen? Ik zie namen dat ik echt denk. Zou wel. Maar ik, nou, Terror Jaap, dat weet ik dan dat dat die dikke van de gouden kooi is. Ja, maar Betty weet, weet je ook. Maar die ken ik niet. En, en, en, en Kim, Kimberly Klaver weet je ook. Nee. Wie? Oh, kom op, Kimberly Klaver hebben we nog aan de telefoon gehad. John. Ja, ja, ja maar, ik was jij erbij? Ja, was jij ook bij? Ja. En van mij was je er niet bij. was er wel bij. Ja, Kimberly Klaver? Nog nooit vervolgd. Maar was toen weer, weer een zieke ja, Klaver weet ik nu van dat ze gebroken neus heeft. Kijk, dat weet ik dan weer. Ja, dat is weer over. Oh, ik hoorde nou ja. dus, want ik heb niet zo heel lang gekeken... omdat ik, ik werd een beetje misselijk van die buik van die Jaap. Maar dat dus de vriendin van dat, de, dat homofiele blonde zangetje, Hoe heet die nou? Ik weet niet, Homofiel is wel echt 70 jaar hoor, Jan. Homoseksueel. Ja, oké. Okay. Hoe heet die? die? Die nog geen hitje heeft gehad, helemaal niks. Met dat blonde haar. Die op een gegeven moment zei... Ja, ik ben uh, naar een afkikkliniek geweest voor drank en, uh, en drugs. Oh, was je verslaafd? Nee. Hoe heet hij nou? Wat ga je dan bij een afkikkliniek doen? Ja, dat was natuurlijk Thomas ook Bergen! Thomas Bergen! Ach, die! die. Maar dat oh, zijn Een zijn Hartstikke aardige jongen. Die is helemaal niet homoseksueel, jongen. Nee. Wel, nee. Die oh. gaat dus een Bosbrand zijn man. Geen, geen vrouw onder de 45 is veilig voor Thomas Berg. Die krikt zich helemaal scheef. Hij ja, heeft toch een vriendinnetje. Ja, sorry, sorry, die sorry, vriendinnetje. Dat is een geintje hoor. Dat maar is weer 6. Die komt dus weer met zo'n zo programma. Dat je denkt: uh, hoe, hoe haal ze het vandaan? Dat is op, Jan. Wat zegt dat over die zender? dat het geniaal, dat ze eindelijk weer geniaal uh, aan denken zijn van, we, gaan, we kunnen wel heel intelligent en proberen RTL of zo na te doen of Nederland 1 proberen te zijn, maar die zijn er al. Laten we nou gewoon van de nood een deug maken en dit soort programma's op de, op de buis gooien. Kijk, mensen dat willen dat een verfrissende mening. Mensen willen dit zien. 1,6 miljoen keken ja. de vorige week nu, 1,3 miljoen, dat is een beetje het tegenvallen, maar, maar mensen... nog steeds de winnaar op de zaterdagavond. Dus hebben ze gelijk. En, maar en als je nou... De mensen de het is een commercieel station. We alles te doen wat de meerderheid nee, wil. Nee, maar wel als je een commercieel station hebt... dan Oze, wil je toch winnen... Boor. Maar je is gewoon iets met leven en een arena. Ja, like ja mijn, vind ik het vind het nu wel. al goed. Als ik niet mee hoef te doen. Ik vind het wel goed. Nee, ik, ik, het is ho gewoon, ik hoef er nee. ook niet naar te kijken. Het is allemaal niet boeiend. Maar de kijken gewoon meer dan een miljoen mensen... dan nee, ben maar, je is wel waar. goed maar de de programmeren. Maar de campingzender zei op een gegeven moment... We moeten minder ordinair, we moeten minder plat. Nou, dat is niet dat gelukt. Nee, is nee, dat is mislukt. Nee, plat op de buiten. wat wel gelukt is, dat, dat ze jou daarvoor hebben uitgegooid. <laughs> en die zijn we een stuk minder plat. Zijn we zijn van die Henk Jan Smits af met die zorenbril in zijn haar. Ja. Eindelijk zijn we minder nou, ordinair. Dus ja, nou Spring maar voor die plank. De hey, maar, uh, is weg, nou kan het niveau beginnen. Hé, hey, maar uh, uh, luister oh, eens. Dat strictly condensing, dat weet je, dat is ook zoiets, dan met schaatsen of dansen. Nee, het nee, gaat, dans, dan het -その ja. ja, nee. oh, Wat pakket. is dit? Ja, dat is condensing. Onder andere iets ja, ja, anders. Onder ja, andere met de overblindende Stacey Rookwizen. Maar ja, Jan, dat zit bij de, bij de, bij de publieke omroep. Ja. Mag Reinhard Oelemans dat maken. Is dat eigenlijk geen geheim? Want die is niet goedkoop die Oerlemans. Oh, onze belastingcentra en die, daar gaan zij bij 50, 95 sterren gebeld tot ze er zes bij elkaar houden. Die willen die willen dansen. Ja, en die moeten weken trainen. ook niet gratis zijn. Schat ik zo in. Nou, weet je wat het grappig is, Jan? Ja, um, nee, eigenlijk de RTL's niet. en en ook de SBS'en worden natuurlijk heel erg. Uh, uh, uh, ...gezegd dat het, ja, het is allemaal commerciële platte troep... Ja. ...en uh, het publiek moet eigenlijk hetzelfde zijn als de BBC... Ja. ...maar Strictly Come Dancing is inderdaad een heel commercieel programma... Ja. ...maar gewoon van de BBC afkomstig. Dus nou, uh, gebeurt er eens iets wat precies zo als op de BBC is... ...en dan is het weer van, ja, dat hoort bij de commerciële. Ja, nou, ik vind persoonlijk dat het van per se als de BBC moet zijn. dus, dus, dus dat, Ik neem dat onmiddellijk van je aan... ...dat het dus een hoog niveau uh, programma is. Ja. Maar er moeten geloof ik zes symfonieorkesten opgedoekt worden om strikt die condensing mogelijk te maken. Zijn we dan niet raar bezig met z'n allen? Nou, als dat waar is, dan zijn we nee, schandalig nee, bezig. Maar ik geloof, ik, ik geloof dat dit niet zo'n duur programma uh, oh, is geworden. Dat Nou, uh, laat ik het zo zeggen... Ik, um, en als ik lieg, dan lieg ik in commissie. Ik geloof dat ik heb gehoord. Jezus, hoeveel vorm of ja, ja, meer dat ja. ik gehoord heb? Misschien. Dat... Nee, um, uh, je had uh, uh, Dancing with the Stars op Jezje. RTL 4, dat is eigenlijk hetzelfde programma. Ja, maar dat werd volgens mij voor een, een wat hoger budget gemaakt dan Strictly Com Dancing. Dus wat dat betreft, valt het wel mee dat een bedrijf, een commercieel bedrijf als RTL er toch meer geld aan uit heeft gegeven als, uh, dan de uh, publieke. Nee. Maar feit blijft. Ja, we hebben publieke omroep. Waar we volgens mij nu ook zitten. En het kost heel veel belastinggeld. Ja, nou, uh, maar het is natuurlijk Maar gebeurt. het is natuurlijk, Jan, uh, wat jij eigenlijk zegt, is dat je dus geen amusement meer wil op Nederland 1. Nou, laat ik het zo zeggen, ik heb gisteren, zal ik het wel weer. Zo'n dat, dat, dat kunstopium, weet je wel. Jouw favoriete ja, favoriete programma op zaterdagmiddag op de radio. Ja, leuk. Ja, ja Heel leuk. leuk Vind Jan. dat ja, het heel leuk? Het, het, het ja. ene Utrechtse theatergezelschap na het andere. Schuimbecket op de radio. Van, dan heb je geen gulden subsidie meer. En dan hebben we wel strikt die condensing op de publieke omroep. Nou, dat vind ik raar. Nee, maar dat is toch goed? Want er kijken ook weer 800.000 mensen naar en... Ik heb er niet verdomme niet mee te doen. Wat? Ah, nee, laat me nee, maar dit is toch... Dit is de onzin om te zeggen dat publieke bestel geen amusement mag brengen. Henk Jansmeet, waarom Jan scoren Rons? programma's met een jury zo goed? Oh ja, oh ja. Omdat mensen het leuk vinden om hun, eigen, denk ik, om hun eigen mening te toetsen. En daar ook een beetje ruzie over te krijgen. Van, nou, Ik vond dat wel goed. En iemand naast je met een zak chips. Nou, ik vond dat helemaal niet goed. En dan zegt de jury, nou, dat, dat stukje was goed. Nou, zei ik toch, zei ik toch. En dat zie je wel. Want de jury zegt, dus heb ik wel gelijk. Dat vinden ze leuk. Minst, dat vinden mensen leuk. Het is, is toch een beetje meedoen, TV. Jij hebt er best wel veel gedaan, hè? Ik heb tien, uh, tien seizoenen talentenjachten gedaan, ja. ja. Maar werd je er niet helemaal doodziek van mm -hmm. al, die, al, die, al dat, al dat, al dat uh, licht getalenteerde prutspul... wat je dan nou, wat allemaal beroemd en rijk wil worden? Dat word je dan gek Vooral dan. het laatste. En, en ik, werd, ik, werd er inderdaad, ik had op een gegeven moment wel het gevoel van... ik heb nu op uh, tienduizend manieren nee gezegd... en op uh, duizend manieren ja gezegd. Eh, hoe moet ik het nu nog origineel maken? Ja. En ik, ik blijf het, hetzelfde doen. Idols 1 was hetzelfde als Popstar's 3. Het laatste wat ik deed. En toen kwam de Sing-Off. En toen heb ik inderdaad gevraagd of ik daar niet aan mee hoefde te doen. Want daar had ik. ik denk, eh, pff, het zat me echt eh, tot over mijn hoofd. Eh, ik had er gewoon geen zin meer in. Nu denk ik. Wah, als er weer echt iets leuks komt. Geen rip van, van idols... maar als er iets. Ja, waarom niet? Want en ik hou waar? nog steeds van. Nou, ik hou nog steeds van het zoeken van nieuwe artiesten. Begeleiden van mensen. Kijken of je kan, aan de zijlijn kan zorgen: het beste uit die mensen te halen. En te zien dat zij. Maar een je bent, carrière krijgen. Je dat is jaar hartstikke gedaan, leuk. Jij ja, bent je bent nu op zoek naar een baan, dat is eigenlijk. Nee, nee, nee. Oh nee. Mijn agenda zit tot eind december vol. Waarmee dus, dan? Met de business X-factor. Oh, met de business X-factor. Dat is hartstikke leuk. Ja. Dat, dat is eigenlijk sta ik dan ook aan de zijlijn. Uh, probeer ik mensen. Uh, het beste uit zichzelf te laten halen. Ja, dan gaan we zo nog, gaan ja, nee, zo dat, nog even dat demonstreren. Ja, dan ga ik allemaal demonstreren. Nee, maar, dat, ja. maar dan in het bedrijfsleven. Maar ik vind het ook leuk om met artiesten dat te doen. En als dat op tv is, vind ik dat maar ook is wel, is, maar het is, er is nog geen wel, must. Is er nog het nog wel, format, is er nog wel een format denkbaar... wat gaat om mensen die kunnen zingen? Nou, het is Wij konden de paperclip ook niet verzinnen... totdat iemand de paperclip uitvond. Ik heb vier jaar lang het beste idee van Nederland mogen presenteren. Er kwamen dingen langs. Dat Ik denk, ja... Als dat je probleem is, dan heb je inderdaad een oplossing. Maar mijn probleem was het niet. Nee, nou, is... zo, zo kun je ook opeens een nieuw programma verzinnen. van weet je wat ik doe. Je had, je had natuurlijk. Uh, de, de, de popstars had je iemand uit een. Uh, de Mystery Popstar verzonnen. Hadden ze achter een, een, een mat glazen wandje. Ja. Daar ging dan iemand zingen. En nou, dat was hartstikke leuk. Oh. En het vervolgens is, is daar. Uh, John de Mol is, is, is volgens mij daaruit ook. en dat doet hij geniaal verder gaan denken. Van, maar als we nou eens iedereen onzichtbaar voor de jury laten. Maar wel voor de kijker zichtbaar. Dat is dus weer anders dan... De Voice En dat werd de Voice of Holland. Dus Holland. wat is er dan zo nieuw? Alleen maar draaiende stoelen. Had je daar in de jury willen zitten? Nou, dat kan niet, want daar uh, zitten alleen maar zangers. Nou, dat kan niet. Je ja, nou, zou geloofwaardig nou, worden, was maar, maar, dat? Nee. Het is, het is vreselijk. Hey, maar, uh, volgens mij is, de, uh, als je een hit wil in Nederland... is het heel simpel. Je doet dus A, een jury. B, sterren. Maakt niet uit wat. Dan doe je een jolige, uh, beetje uh, provinciaalse uh, uh, presentator. Hebben je, Want je ziet nu bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij die uh, Gerra Joling, dat meisje... Hoe heet dat die, uh, kind, de blonde kind? Tess. Tess. Hey, goed dat we dat weten. No, nee, die praat goed. ook. Lijker nou, nou, plat. Het heb je je Heb je zeker al gepost voor het blad. Uh, nou, ik ben niet werk niet meer bij het blad. He. Nee, dat weet ik. Maar, maar uh, in die tijd? Uh, nee, eigenlijk niet. Maar, oh. maar nou, Hoe zou weet je dan hoe ze heet? Ja, dat zeg ik. Het is heel bizar. Ja. Maar in nou ja, ieder geval, goed. die een beetje plat Dat niet waardig dat, dat denk plat, plat, plat, pratende presentatoren. Ja. Dus ja. voor mij ziet er ook nog een toekomst ja. in. Ja. En, en, en die nou, een viertje, heel en, klein stelletje. En, en, heel klein, sterretjes. en het je inderdaad knallig. ook op, bij WNL hebben ze in de ochtend nu ook zo'n nieuwe. Die heet Leonie, volgens mij. Heet je Leonie? Ja, dat weet ik niet. Maar, ja, maar die, die heeft ook een heel klein Oosters accentje. Yeah. Een, heel klein, een heel klein dingetje. Het accentje dat, dat, is wel, dat, dat, dat geloof ik ook wel in. Wij we, we moeten ook een accent. Ik heb een accent. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, toch? Hoe zou je mijn accent beschrijven? Knauwend Amsterdams. Knauwend Amsterdams? Nou, lekker dan. Nou ja, beter dan, uh, dan Rotterdams. Nou, waarom? Ja. Ligt eraan waar je vandaan komt. Nou, nou dus waar... waar, waar <laughs> <bij Amsterdams, laughs> ja, Chinese, goed gesprek dit, jongens. Typische Amsterdamse... Nou goed. Ja, maar goed. Hey, we zijn er nog uh, even snel voor... Met het niet mee, mee eens, overigens. Waar we het voor bij het nieuws dat het zo simpel is. Van nou, je zet een jury en een ordinaire hoe zei nee? Wat nou, ja, dat, nee, nou, je jury een, posterre, een, posterre een, een en en een paar sterren. en als presentator, en dan heb je een succes. Als het zo makkelijk was, dan zou wat zou vind jij nou? een Goede programma's op het ogenblik, gewoon oh, nee, even voor jezelf. Je, je, je, je hebt de hele week shit opgenomen. En ik god, Henk, Jan gaat vanavond lekker TV kijken. Hup. wat zetten we op? Uh, ik kijk, ik kijk zo. Weet je wat ik uh, ja, het is nog niet op de Nederlandse buis, Suits. Serie Suits, Dan zit ik uh, pakken. Hè? pakken neem ik aan. Ik. Pakken ja, dat gaat over een advocatenkantoor en een, uh, een junior die helemaal uh, die zegt dat hij Harvard afgestudeerd is, maar die heeft helemaal nooit enige keer rechten gestudeerd. Maar okay. die is wel heel succesvol. Het Is een fantastisch mooie, snelle Amerikaanse serie, dat vind ik mooi. Nederlands tv, ik hou van uh, Uur van de Wolf, kijk ik eigenlijk altijd wel omdat ik dat. Als het over muziek gaat, daar ligt dan toch nog wel heel erg mijn hart. En er is niet zoveel muziek. Ik vind uh, Wereld Draait Door, dat is wel een cliché... maar dat is, dat is toch wel heel erg lekker wegkijken. Lekker kort en, en snel. En um, niet omdat ik hier zit... maar ik kijk toch wel iedere avond bijna naar uh, jullie pony's. Hey, hoor je dat even? De, en dat is niet nou, omdat ik hier zit. Nee. Ik heb daar ook heel, enorme um, discussies over uh, met mensen. Want oh. de mensen vinden het verschrikkelijk. En ik verdedig jullie ook altijd wel. Hartstikke bedankt, uh, Jan Smits, We gaan nu even naar het nieuws van uh, één uur. En dan zijn we weer terug met, de echte, met Henk Josmits, Jan Heemskerk en Jan Roos. Dat ben, de laatste, dat, dat, dat ben jij. ik. Ja. Ja. Ja, dat doe je netjes.